Femke met het NOS Journaal. Het duurt niet lang meer voordat persoonlijke spullen uit vlucht MH17 worden teruggegeven aan de nabestaanden. Het gaat om koffers en kleding, maar ook om bijvoorbeeld knuffels en fotoalbums. Eerste bagage wordt waarschijnlijk volgende week door Malaysia Airlines overgedragen. Het kon niet eerder, omdat de spullen eerst onderzocht en schoongemaakt moesten worden. Dat zegt Pieter Jaap Albersberg, de leider van de repatriëringsmissie. Inmiddels is in Oost-Oekraïne een team van Nederlandse experts op de rampplek aangekomen. Daar wilden ze beginnen met het bergen van de wrakstukken van het vliegtuig, maar dat gaat niet lukken. In plaats daarvan gaan ze nu zoeken naar stoffelijke resten. Vanochtend vertrok uit Donetsk een Nederlands team met 10 à 15 man. Eigenlijk zouden er bergers, kranen en twee vrachtwagens meegaan, maar dat gebeurde niet. Volgens Albersberg is er op dit moment geen overeenstemming over de werkafspraken tussen de OVSE en de Oekraïners. Huisartsen gaan minder vaak zelf spiraaltjes plaatsen omdat ze daarvoor minder betaald krijgen. Daarvoor waarschuwen de Landelijke Huisartsenvereniging en de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen. Vanaf volgend jaar krijgen huisartsen nog maar 18 euro in plaats van 55 euro voor het plaatsen van een spiraaltje. De beroepsverenigingen verwachten dat huisartsen daarom vaker naar het ziekenhuis zullen doorverwijzen. En daar kost de ingreep 500 euro. Bij een busongeluk in het zuiden van Pakistan zijn minstens 50 doden gevallen. Volgens de politie botste de bus frontaal op een vrachtwagen, waarschijnlijk in dichte mist. En er zaten ongeveer 70 passagiers in de bus. In Pakistan gebeuren vaak ongelukken. Dat komt doordat de wegen erg slecht zijn. Het weer. Eerst nog wat nevel, maar al snel schijnt overal de zon geregeld... en dan wordt het 11 tot 14 graden. Vanmiddag eerst in Limburg wat regen. Tegen de avond valt er op meer plaatsen wat motregen. Morgen eerst zon, later af en toe weer regen. Dit was de ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Toen de van de ANWB. Er staan nog altijd lange files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij Bunschoten, 6 kilometer... En vanuit Amersfoort naar Amsterdam op de A1 bij Diemen 6 kilometer. A2 Amsterdam richting Den Bosch bij knopend Rijn 6 kilometer. Na een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knopend Batteverdorp 6 kilometer. De linker rijstrook is dicht. A9 ook maar richting Amstelveen bij Batteverdorp 7 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen IJmuiden en de Alfred Rij 6 kilometer. Er staat er een vrachtwagen stil. Er zijn twee rijstroken dicht. A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Driebergen. 11 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En verderop richting Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld. 16 kilometer. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij de Van Brie noordbrug 4 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. Tot zover de verkeersinformatie.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 Verder uh, gaan we, volgen wij voor u de Ajax-Veienoord in. Maar dan heb ik het over hockey. De hoofdklasse wedstrijd Amsterdam ontvangt in het Stadion Rotterdam. Dus de ajax Feyenoord van het voetbal. Maar dan bij de hockey. Amsterdam speelt thuis tegen Rotterdam en staat momenteel met... 1-1 gelijk, want zojuist heeft Amsterdam uit een strafcorner weten te scoren. Maar uh, in de tiende minuut kwam eerst Rotterdam op een 1-0 voorsprong. Maar goed, die stand is weer gelijk getrokken. Verder natuurlijk uh, Zandvoorts nieuws in het kort en veel zomerse muziek. Ja, zeker. Nou, ik ga ze opzoeken. Hoor. De zomerse platen komen eraan. Maar eerst deze. Hier is Kat en Papa Oethe. where to go?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 Beide golfers hadden 277 slagen nodig voor de vier rondes. Dat zijn dus in totaal 72 holes. Wat het grappige was, naar de reguliere 18 holes van de laatste dag: sloeg Boba Watson zijn tweede bal op een par 5 in de bunker. En hij stond twee slagen achter Tim Clark. Maar wat doet hij? Hij slaat hem uit de bunker in het gaatje. Dus hij maakte een eagle op de 18e hole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 Uh, Vitesse uh, tegen Feyenoord. En dat is een tussenstand van 0 tegen 0. Nou, de wedstrijd waar heel veel gescoord is uh, in Miro's... is uh, FC Dordrecht tegen FC Twente. Daar staat er 0 tegen 4. We hebben het al ruststand hè? Ja. Dus niet te geloven. Dus als dat 8-0 wordt, hè, maal 2, nou, dat maar... een mooie handbaluitslag.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 Sikay Jordan, Nielsen en kop in het zand. Nou, zo meteen gaan we zien even kijken naar de evenementen van de komende dagen. Maar eerst LTG, LT John en Kiki D en Danko Breaking My Heart.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 This way. <laughs> Wel lekker zo, hè? Weer even terugblikken op jouw zaterdagavond-stappersavond. staan met een van de meest populaire dansplaats van dit moment. De single van Pitbull, te samen met John Ryan. Noorder inderdaad Fireball. Leef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Is hier Andrew Gold en de Lonely Boy. Son Sit in a stool It taught him how to fight to be Nope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 Oké, okay, een verzoekplaats. We draaien hem even speciaal voor Martin. Ja, die hoorde hem gisteravond. Ik van, leuke plaats om weer terug te horen. Charlie Ricks is hier. Hey, did you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 Tussen 5 en 7 op de vrijdagmiddag. De actie van uh, Laura en Hardy 24 uur viniu van 12 uur middernacht om 12 december... tot uh, 12 uur uh, de volgende nacht, 13 december. december. En al het uh, geld wat daarbij opgehaald wordt gaat dus naar het goede doel. We hebben het over de actie van Serious Request in Haarlem dit jaar. Dus daar gaan we zeker een kijkje nemen, toch? Tuurlijk.